Drie Straatman met het NOS Journaal. Naast Standard Poor's heeft nu ook kredietbeoordelaar Moody's... de kredietwaardigheid van Zuid-Afrika, verlaagd naar de junk-status. Dat is gebeurd nadat president Zuma... vorige week de minister van Financiën ontsloeg. Hij werd geroemd om zijn stabiele economische beleid. Investeerders zagen hem als de enige die nog tegenwicht kon bieden... aan de geldverslindende projecten die Zuma aan zijn zakenvrienden beloofde. Na het vertrek van de minister kelderde de rand, de Afrikaanse munt... en stortte de aandelenmarkt in. In Sint-Petersburg rijdt de metro weer. Ook het metrostation, waar gisteren een aanslag werd gepleegd, is weer open. Het metrostelsel is van groot belang in de miljoenenstad. Er zijn wel strenge veiligheidsmaatregelen. Reizigers worden gecontroleerd door agenten met speurhonden. De Russische politie houdt er rekening mee dat de aanslag is gepleegd door één man die zichzelf opblies. Hij zou een radicale moslim zijn uit Centraal-Azië. Bij de bomexplosie kwamen elf mensen om. Laag geletterdheid kost de Nederlandse samenleving jaarlijks ongeveer een miljard euro, blijkt uit onderzoek van de stichting Lezen en Schrijven. Mensen die niet taalvaardig zijn hebben vaker geen of slecht betaalwerk werk en gaan ook vaker naar de dokter. Volgens de stichting moet iedere Nederlander het recht krijgen op onderwijs om taalachterstanden weg te werken. Het is gebleken dat een flink deel van de mensen die hun taalvaardigheid verbeteren ook een betere baan vindt. Vakbonden voor piloten en cabinepersoneel willen dat er één Europese zwarte lijst komt van passagiers die zich misdragen in het vliegtuig. De maatschappijen mogen hun eigen zwarte lijsten nu nog niet met elkaar delen vanwege privacyregels. Het tv-programma Brandpunt meldt op basis van cijfers van de inspectie dat er vorig jaar bijna duizend meldingen waren van misdragingen in vliegtuigen. En dat waren er ruim 250 meer dan in 2015. Het weer: het is op de meeste plaatsen zonnig. In de loop van de dag ontstaan wat stapelwolken en de kust kan laaghangende laag bewolking voorkomen. Het wordt 13 op de wadden tot lokaal 17 graden in Limburg. Morgen meer bewolking, mogelijk een bui en 10 tot 13 graden. Dit was het NOS journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de ANWB. In de Randstad staat nog file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Stroel en Hoevelaken, 8 kilometer en een half uur vertraging. Op de A4 Rotterdam Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Leidsendam 9 kilometer, de vertraging is daar 20 minuten. Er staat een vrachtwagen met bandenpech... waardoor de rechterrijstrook dicht is. Omrijden kan via Wassenaar over de A12 en de N44. Op de A27 ook nog een korte file van Breda naar Utrecht... bij Lexmond, 4 kilometer. En op de A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort...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 Ja Ja eigenlijk zou je even mee moeten kijken in de studio van CFM De katra's heel eenvoudig via www.zfm-live.nl want uh, collega Albert Jan denkt dat hij kan vliegen. Ja, ja dat is wel leuk. Nee, je kan niet vliegen, Albert Jan, maar je gaat wel vliegen. Vlieg op, man. Ja, vliegen op. Vliegen erop. Op. Op. Je hoort de single van Ricky Martin. Na die nieuws en weer van 4 uur. Welkom terug, Sanford op zondag. U drie alweer, het de derde en laatste uur met daarin de volgende onderwerpen. Natuurlijk uh, volgen, wij u ook, uh, volgen wij ook in de derde uur de ronde van Vlaanderen, de wielerklassieker. En natuurlijk uh, de ontwikkelingen uh, tussen Ajax en Feyenoord. Maar voorlopig is daar... Uh,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 He tells him, ooh, love No one's ever gonna hurt you, love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 Spanje als besluit en laat vlucht weg well, on my choo -choo. I'll be your engine driver in a bunny suit.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 weer Terugkomt uh, Albert Jan. <laughs> nou, dat moet je nog over nadenken, dat is een ook. Hè. Ja, dat moet je nog over nadenken, <laughs> ook. Nou, Wie weet, wat is weer. dan weer Ja, lekker. de Holiday in Spain, uh, Bluff en de Counting Crows. Ja, voor Albert-Jan, die naar Spanje toe gaat. IFM, Race Radio, Pit Report. Ja, daar gaan we weer. De wereld van de Formule 1 gaan we induiken. En, uh,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 Tot zover het uh, racenieuws uh, bij CFM. Nou hebben wij een uh, verzoekplaat uh, binnengekregen, Albert-Jan. Meen je dat? Nou ja, dat meen ik. <laughs> en nou is het zondag, dus we mogen hem draaien speciaal voor Rappa. Is hier Katootje van Wim Sonneveld. Ik ben met Katootje naar de botermacht te gaan. Naar de botermacht te gaan. Ze volmaken wat ze vol. Ze volmaken wat ze vol. Ze volmaken wat ze vol. Ze wat ze vol. Ze maakte van boter een dominee, een dominee pardon. In de kerk in de kerk zit de dominee. In de kerk in de kerk zit de dominee. Een domi, dominee, een dominee, dominee. en mijn zus zit niet in kie, en mijn zus zit niet in en mijn zus zit niet En ze maakte van boter een wafelvrouw, een wafelvrouw, pardon. Kom er binnen, kom er binnen, zeg de wafelfrouw. Karik in de karrekunde karrekse de dominee, in de karrekunde karrekse de dominee. Een dominominee, een dominominee, en mijn zuster die een kee, en mijn zuster die een kee, en mijn zuster die een kee. En ze maakte van boter een toverheks, een toverheks. In de karrekunde karrekse de dominee. In de karrekunde karrekse de dominee. Een dominee, een dominee. Hebben zuster die, die, die. Hebben zuster die, en mijn zuster die, en mijn zuster die. En ze maak je van motor een kastelein. Een kastelein, wardels. Huis betalen, huis betalen, zij de kastelein. Huis betalen, huis betalen, zij de kastelein. Zij je takken, zij je pakken. Kom er binnen, zij de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de wafelvrouw. In de karak, in de karak, ziet de dominee. In de karak, in de karak, ziet de dominee. Een domie dominee, een domie dominee, hebben ze het niet in? Hebben ze het niet in? Hebben ze het niet in? En, en ze maakten van boter een baroness, een baroness vertoes. En de suite en de suite zijn de baroness. En de suite en de suite zijn de baroness.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 Weet je wat daar het mooie is? We zitten nog niet eens op de helft. Ja, Het gaat maar door, hè? Je hoorde de zinkel van Wim Sonneveld. En domino, domino, domi do, nee, of zoiets. En dat was een domino, domino, domino, nee. maar dat moet wel een hele oude, trouwe luisteraar zijn. Ja, Rappa, hij was speciaal <laughs> voor jou. Dus heel van uh, Wim Sonneveld, we hebben met plezier voor je gedraaid. Ja.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 Maar het bewijs echt een uh, muziekmix, hè Albert-Jan? No. eerst Wip Zonneveld en katoontje. Daarachteraan uh, deze van uh, Alex en Aniel en wat Missing, een heerlijke disco klassieker uit de jaren 80. Nou, de wedstrijden die vroeger maand vorige zijn in de eredivisie, waaronder uh, de klassieker Ajax Feyenoord, die zijn inmiddels ten einde. Ja, en uh, Ajax en Feyenoord is uh, geëindigd in een 2-1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 Van is. Als ik gezin heb om te koken, dan loop ik even naar de markt voor een mootgebakken vis. Als ik morgen het gezin heb om te werken, dan stel ik al het werk tot overmorgen uit. En als de kleuren van mijn huis me irriteren, dan vraag ik of de buurman het vandaag nog over spuit. Een eigen huis, een plek onder de straat en altijd iemand in de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 Easy.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 Daar krijg je in één keer dos van, hè, Albert-Jan? Moet je wel op Ja, zeker. De Oede aan de Zonvoortse schar op. Wat een lekker biertje is dat? Zeg. Oh, als een paar man naar huis gaat, heb je helemaal niks, hè? Ja, dus schiet ook weer op je Het tijd om de laatste slok te drinken. Het is mooi geweest, de paar man.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 Als ik buiten kijk Dan wordt het al wat licht De muziek De muziek speelt de laag. ze wel vroeg bij uh, vandaag de barman uh, ja. op het nee yeah, <laughs> Jeetje, acht minuten voor vijf uur en dan uh, de dan kroeg dichthaal. Ja, ja, ja. In mijn, in mijn stamkroeg draaien ze het altijd s'nachts om drie uur, ja. maar dan, dan ben ik er nooit meer bij. <laughs> nee, toch niet, hè. Joh. De barman wil naar huis. De zingel van Walter Kroes sloopt mooi aan op het gedicht van de dag. De hoed aan de Sanfordse Jawel. gesproken al, een geweldige plaats. Deze van uh, Daryl en John Oates en I Can't Go For That. Maar als je dan hier de live versie hoort, is hij nog beter, hè Alman? Ja, prachtige uitvoering. Prachtige uitvoering, I Can't Go For That. Alweer het ene laatste plaatje wat betreft uh, dit programma uh, Zandvoort op zondag. Ja, en... Wat gaat er voor de rest van de avond nog gebeuren bij nou, laten, we, laten we eerst even tussen. Even, even, dus we kunnen de finish natuurlijk van de Ronde van Vlaanderen, de klassieker, uh, niet meenemen, want het met een nog...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 Want vanavond is er eenmalig CFM Klassiek live. In de studio van, van 7 tot 9 uur. Hoofdmoot vanavond zal les, uh, de Carnaval des Animaux zijn van uh, Saint-Saëns. Dat is de hoofdmoot, maar daarna natuurlijk aangevuld met diverse andere klassiek. In ieder geval vanavond live uh, uh, in de studio van 7 tot 9 uur. CFM klassiek, samenstelling en presentatie in handen van onze collega Ruud Jansen. Oké, okay, en normaal gesproken zeggen we dan tot volgende week.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 When you're feeling in the dumps, don't be silly chums. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Mine. Oh, thanks for coming, surprise, I'm done. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.